De meeste inwoners van de wijk Baba Ammer in de Syrische stad Homs zijn gevlucht. Het Rode Kruis zegt dat de gehavende wijk vrijwel helemaal leeg is. Hoe de achtergebleven inwoners eraan toe zijn is nog niet bekend. De hulpverleners mochten vanmiddag na bijna anderhalve week wachten de wijk in. Ze bleven er drie kwartier. Volgens opstandelingen heeft het leger in de wijk wraakacties uitgevoerd. Zo zouden burgers standrechtelijk zijn geëxecuteerd.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 barcelona spits Lionel Messi heeft in de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen... een doelpuntenrecord voor de Champions League gevestigd. Hij scoorde vijf keer in het duel dat met 7-1 werd gewonnen. Barcelona bereikte met de zege de kwartfinale. In de andere wedstrijd van vanavond tussen Apuel Nicosia en Olympique Lyon... is de verlenging nog aan de gang. Het weer. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op een enkele bui. In het binnenland ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen overdag eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken en kans op een bui. Het wordt een graad of acht. Vrijdag droog en bewolkt en zo'n elf graden. In het weekend overwegend bewolkt met op zaterdag een kleine kans op regen. Het wordt een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit Clary Polak. Problemen met computers op het werk schijnen de economie... jaarlijks 19 miljard euro te kosten. Dat is wetenschappelijk onderzocht, zegt het journaal. Laten we dan ook eens onderzoeken hoeveel het kost... als mensen tijdens het werk op Facebook zitten... buiten een sigaretje staan te roken of twitteren. Ik vermoed een veelfout van die 19 miljard. En we hoeven slechts 16 miljard te bezuinigen. Wat doen ze daar nog in dat katshuis? Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag. Vanavond is het laatste debat tussen de vijf kandidaten die leider willen worden van de PvdA. De laatste kans voor vier van hen om hun pijlen te richten op Diederik Samsom, de gedoodverfde winnaar. Hoe staat het met ons vertrouwen in de wetenschap, of om preciezer te zijn, in de wetenschapper? Wat is er geworden van zijn vroegere aura van onafhankelijkheid en onaantastbaarheid? Op dit onderwerp promoveert socioloog Erwin van Rijswouden morgen. Hij gaat in gesprek met Roel Coutinho. Morgen is het 70 jaar geleden dat Indië na een korte, ongelijke en bloedige strijd... capituleerde voor de Japanners. Museum Bronbeek wijdt er een tentoonstelling aan. Twintig maanden was hij president van Duitsland... maar moest toen aftreden wegens een corruptieschandaal. En nu krijgt hij als beloning levenslang jaarlijks twee ton... Christian Wolff is laughing all the way to the bank... al komt er morgen bijna niemand naar zijn afscheidsfeestje. Dat om 5 12. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 7 maart. Onrust bij huurders van sociale huurwoningen. Want de Belastingdienst heeft hun inkomensgegevens doorgegeven aan verhuurders. Huurders die veel verdienen moeten meer betalen van het kabinet. Scheefhuurders zijn boos. Ik vind het dezelfde dus aanslag op, uh, op, uh, op je privacy. Een, een belastingsdienst hoort toch een zekere geheimhoudingsplicht te hebben. Minister Spies gaat te ver, vindt de PvdA. En dat terwijl de wet nog niet eens is behandeld. Zegt ze tegen de belastingdienst, ga maar gluren bij, voor de huren. En uh, worden dus mensen opeens bespied die nog nooit daarmee te maken hebben gehad. En dat kan gewoon niet. Nee, zegt Spies, het zijn juist die scheefhurers die fout zitten. Mensen met een lager inkomen kunnen nu geen plek krijgen... omdat mensen met een hoger inkomen in een woning zitten... die eigenlijk niet voor hen bedoeld is. En met het verstrekken van de gegevens zijn volgens de minister geen regels overtreden. Een nieuwe baan en meteen een vast contract? Nou, vergeet het maar. Die kans is ongeveer even groot als de loterij winnen. Volgens het UWV is het aantal vaste contracten dat meteen is afgesloten... historisch laag. Nee, ik heb nog geen vast contract. Ik heb uh, nu een jaarcontract... Ja, ik hoop dat er wel omgezet wordt in een vast contract natuurlijk. Ik heb nu mijn tweede half jaar, dus ik kan nu hierna nog een half jaar krijgen. Ja. Werkgevers zijn onzeker over de economie en daardoor voorzichtig. Zoals in het verleden misschien dat ze na een half jaar of een jaar een vast contract kregen. Hebben nu wel zoiets, we maken maximaal gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Dus drie contracten drie jaar. Overigens heeft nu nog 80% van de Nederlanders wel een vast contract. Werken in de Afghaanse provincie Kunduz, dat zit er voor de Nederlandse agenten in de toekomst niet in. Het kabinet stopt met pogingen steun te krijgen voor uitbreiding van de missie. Een nederlaag voor premier Rutte, hij was zo enthousiast. Er zijn twee mogelijkheden extra om uit te breiden. Dat is de grenspolitie, hier in het noorden, en dat is het opleiden van politie buiten Kunduz. Uh, daar ga ik het gesprek aan over gaan met de Kamer de komende weken. Maar ja, de Kamer wil niet, en zonder steun van de oppositie is er geen meerderheid. Nou, daar zitten wij niet op te wachten. We hebben dagenlang gesproken over het mandaat van de missie. Dat gaan we nou niet, uh, nu niet oprekken. En dus zit u voor de regering niets anders op dan opgeven. Hoeveel tijd besteedt u per dag aan gepruts met de computer? Foutmeldingen, storingen en dat soort dingen. Dat is elke keer frustratie, en vaak frustratie ten top. De Universiteit van Twente weet hoe lang. 4,5 en een halve minuut per uur. Het zou 19 miljard aan economische schade opleveren. Wij denken, de technologie lost het wel op. En als die technologie niet werkt, hebben we een helpdesk. Maar het gaat toch om mensen. Cursussen voor werknemers zijn dus de oplossing, zegt de universiteit. En tot die tijd... The service is not available. Is het weer zover? Ja. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De kranten van morgen werden reeds gelezen door Juri Stubenitski. Nederland loopt jaarlijks bijna 2 miljard euro mis aan belastinginkomsten. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. De Belastingdienst vist achter het net omdat bedrijven failliet zijn gegaan... of mensen in de schuldsanering komen. Sommige schuldenaren zijn naar het buitenland vertrokken. In 10 jaar tijd is het bedrag opgelopen tot bijna 16 miljard euro. Jaarlijks wordt 1 procent van de totale belastingopbrengst bestempeld als oninbaar. Staatssecretaris Wekers heeft de fiscus gevraagd hoe dat bedrag omlaag kan. De elektrische fiets dreigt een racemonster te worden. Daarvoor waarschuwen fietsersbonden in het AD. Volgende week stemt het Europees Parlement over een wet... waarin staat dat fabrikanten de motoren van e-bikes twee keer zo sterk mogen maken. De elektrische aandrijving is nu begrensd op 25 km per uur. En dat blijft zo. Maar als je het systeem kraakt... kun je volgens de fietsersbond straks ruim 50 km per uur. En dat is volgens de bond gevaarlijk en onnodig. Collectief overstappen naar een andere energieleverancier blijkt niet alleen goedkoper voor de consument, maar ook lucratief voor organisaties als de ANWB en de vereniging Eigen Huis die de overstapacties opzetten. Daarover schrijft Trouw. Voor elk ANWB-lid dat via de autobond overstapt naar een andere energieleverancier krijgt de ANWB 70 euro. De vereniging Eigen Huis ontvangt per overstappend lid 40 euro. Eigen huis heeft met vijf overstapacties bijna 4 miljoen binnengehaald. Een woordvoerder zegt dat de werkelijke opbrengst laag ligt... omdat aan de overstapacties dure marketingbudgetten vastzitten. Zo'n 25 treinstations worden tussen nu en eind volgend jaar... onderworpen aan een make-over, dat schrijft Spits. Volgens ProRail ervaart de reiziger wachttijd... drie keer zo lang als de werkelijke tijd. En daarom worden vooral de wachtruimtes aangepakt... Zo worden in Wolverga de bloemisterij en de wachtruimte geïntegreerd... en is er bij de bloemist ook koffie te krijgen. Het vernieuwde station Breukelen wordt morgen opgeleverd. De wachtruimte beschikt dan over vloerverwarming en wifi... Ook zijn wachtende reizigers afgebeeld in de plafondornamenten en op de vloer. Voor het project is zo'n 10 miljoen euro uitgetrokken... wat neerkomt op gemiddeld 400.000 euro per station. Vanwege de speciale editie morgen nemen we ook de Belgische krant De Standaard mee... die opent met het nieuws dat Belgische artsen... jaarlijks 5000 bloedzakjes bij het medisch afval gooien. Dat moeten ze van de wet. Het bloed komt namelijk van mensen die iets met meer ijzer in hun bloed hebben... Om een ijzeroverschot te voorkomen, wordt dan bloed afgetapt. Dat kan prima worden gebruikt voor transfusies, maar in de wet staat dat bloed vrijwillig moet worden afgestaan. En dat is niet het geval bij mensen die om medische redenen bloed geven. Steeds meer kunstenaars moeten bijklussen om rond te kunnen komen. Dat blijkt uit Vlaams-Nederlands onderzoek, waar ook de standaard over schrijft. Het onderzoek draaide om de vraag in hoever het beroep van beeldend kunstenaar de afgelopen 35 jaar is veranderd. Drie generaties alumni van kunstopleidingen in Vlaanderen en Nederland werden ondervraagd. De conclusie is dat het bijklussen als leraar in de loop der jaren is toegenomen... en dat alleen de grote beroemdheden door het leven kunnen als autonoom kunstenaar. Verder blijkt dat vrouwen minder lang doorgaan met hun kunstpraktijk. Van de vrouwelijke alumni is 52% nog actief als beeldend kunstenaar... Bij de mannen is dat 63 procent. Ook blijkt dat vrouwen een kleiner deel van hun werkweek besteden aan artistiek werk dan mannen. Ja, het is een beetje een vreemde eend in De Bijt, een Belgische krant in het overzicht. De Standaard komt morgelijk namelijk met een geheel door vrouwen gemaakte krant. De bedoeling is de aandacht te vragen voor de Internationale Vrouwendag. Aan de lijn, Karin de Ruiten, nieuwsmanager van de Standaard. Goedenavond. Goedenavond. Geen enkele man op de nieuwsvloer? Hoe was dat? Um, fysiek waren ze we wel aanwezig, omdat we ook uh, een weekendkrant maken. We hebben in het weekend bij onze krant een weekblad, een magazine. Um, we maken dan ook een speciale krant met grotere leesartikels en dergelijke. En daar moet natuurlijk voortgewerkt worden. Oh, ja. Maar uh, de mannen hebben niet gewerkt aan de krant van morgen. Nee. Hoeveel, welk percentage van de hele redactie is eigenlijk vrouw? Uh, ongeveer een derde. Oh, dat ongeveer valt eigenlijk nog vrij mee, hè? Ja, dat is, uh, het is ook een beetje het percentage dat altijd naar voren wordt geschoven... Uh, als men pleit voor quota en streefcijfers ja. voor de aanwezigheid van vrouwen. Dus um, we denken dat onze krant, normaal dat we toch al wel... Uh, misschien een beetje een vrouwelijke invloed daarop hebben. Ja. Nou is het natuurlijk de grote vraag, is het een heel andere krant geworden morgen? Um, nee, het is een vrouw met misschien een iets grotere vrouwelijke touch... Maar er zitten toch ook wel uh, verhalen in die waarschijnlijk meer mannen aanspreken. Uh, slotte, uh, je maakt een krant, je volgt het nieuws en het nieuws is het nieuws. En het hangt er dan een beetje van af. Natuurlijk misschien zit de vrouwelijke touch in de aanpak en de manier waarop het gebracht is. Ja, maar, maar hoe dan? Wat is dan precies die vrouwelijke touch? Breng dat eens onder woorden? Uh, misschien meer aandacht voor mensen om uh, mensen een verhaal te laten vertellen om een nieuwszeit aan te brengen. Um, we hebben natuurlijk ook een paar echt vrouwenonderwerpen wel in deze krant. Omdat het nu eenmaal morgen Internationale Vrouwendag is. Ja. En dan word je dus echt wel overspoeld met allerlei cijfers en studies en verhalen eigenlijk. Ja, ja. Uh, ja. Over de, de situatie van de vrouw. Zeg en de, en de fotografen en zo, en de vormgevers, waren er ook allemaal vrouwen? Um, ja. Voor zover we dat zelf uh, onder controle hadden. Dus we hebben zelf enkel vrouwelijke fotografen uitgestuurd. Uh -huh. uh, maar ja, als je foto's neemt van persbureaus, en, uh, dan heb je dat natuurlijk niet, uh, niet volledig zelf in de hand. Uh. Um, en ik moet eerlijk zeggen, voor de layout hebben we ook een beetje moeten... Uh, Sjoemelen. Voefen, zoals we dat dan in het Slaams zeggen. Gewoon omdat een, een vrouwelijke collega toevallig ziek is. Nou ja, okay. En met twee layouten kan je echt geen krant maken. Dat, oh. uh... <laughs> nee. Goed, zeg. Is het een aanrader, zo'n vrouwelijke redactie? Of bent u toch blij dat u na morgen weer een, een gewone krant met mannen mag maken? De twee. Uh, we hebben ons ontzettend geamuseerd vandaag. Want dat was natuurlijk ook wel de bedoeling. We hebben het voor een stuk ook gedaan voor de om... Ja, voor het plezier en uh, we hebben een paar foto's in de krant van, uh, die vandaag genomen zijn en daar zie je ook wel in dat we het plezier hebben gehad. Hm. Uh, maar uh, natuurlijk met een derde van het normale aantal mensen een krant maken is een, een heksentour gewoon. Dus dit is echt niet uh, voor dagelijkse herhaling vatbaar. Oké, okay, goed. Nou, volgend jaar kijken of het misschien dan weer herhaald wordt. Dank u wel. Karin de Ruiter, nieuwsmanager van De Standaard.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 you and me and everybody. Tot zover de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Joan Franca staat met You &Me de 24e mei in de halve finale. De stemming is geopend. Vandaag vielen de stembiljetten bij de PvdA-leden in de brievenbus. In Eindhoven eindigde zojuist het allerlaatste grote debat... met de bekende deelnemers. Toch nog maar even in herinnering groepen. Lutz Jacobi, Nebahat Albayrak... Martijn van Dam, Diederik Samsom en Ronald Plasterk. En in Eindhoven was ook Joost Vullings. Joost, was het geanimeerd? Was het spraakmakend? Wordt er nog nagesproken, nageborreld? Nou, ik, ik, ik hoorde van mensen die alle debatten hebben meegemaakt dat dit wel de minste was. Uh, ja, het circus reist al een tijdje rond. Hè. De vragenstellers die zo'n avond Ach, dagen, geven toch? zijn er een beetje doorheen. Ach, ja. En iedereen is inmiddels ook vertrokken. Het licht wordt nog uh, opgeruimd. Maar ik sta nu in een, ja, in een lege fabriekshal in Eindhoven. Een oude hal van de Philips. Waar te zeggen, jaren terug de arbeiders al zijn vertrokken. Maar nu de huidige P van de A-leden ook. Volgens mij waren dat geen arbeiders. Ja, het enige wat, mij hier, wat ik nog zie. Is zijn ja, de resten van een avondje democratie op de grond. Ik zie hier liggen een, een, een flyer van Lutz Jacobi op recht en koers vast. En ook Ronald Plasterk ligt hier op de grond in, een, in de vorm van een poster. Jouw land, mijn land, kies Ronald Plasterk. Dus ja, het geeft wel rommel, maar ze vonden het wel een feest vanavond. <laughs> zeg, en behalve die slogans, uh, zijn er voor jou nu de verschillen tussen de kandidaten... heel duidelijk geworden in die paar dagen dat ze campagne hebben gevoerd? Nou, dat, dat is natuurlijk wel lastig, want ze zijn allemaal lid van, van één partij. Uh, kijk, je kan het grofweg indelen dat, dat Lutz Jacobi vertegenwoordigt uh, oud-links. En dan ga je helemaal naar de andere kant van de partij. Dan heb je de liberale vleugel. Die wordt vertegenwoordigd tot, uh, door Martijn van Dam. Dat is heel helder. Maar Plasterk en al en Samson, die zweven daar ergens uh, tussenin. Maar goed, ja, op kleine punten uh, zijn er wel een aantal dingen duidelijk geworden. Dus, ze, nou ja, ze spraken in het begin over marktwerking. Daar hebben ze allemaal wel een beetje spijt van. Ze zeggen wel... Wel, er, er is de partij in doorgeslagen in het verleden. Nou, goed... Toen waren ze het nog met elkaar eens. Maar bijvoorbeeld, ja, Diederik Samson die schijnt dus nu uh, te zijn voor inkomensafhankelijke uh, verkeersboetes. Maar goed, er waren Bayak oh. en Plasterk weer tegen. Ja, dat zijn toch hele belangrijke punten. Zeker. Ja, en Martijn van Dam die voelt niet zoveel voor een kilometerheffing. En Samson en Plasterk weer wel. Nou ja, op dat soort punten merk je dus dat er, dat er discussie is. Nou, ja. En daar moeten we het mee doen vanavond. Ja, ja. Het is een verkiezingscircus. Hè. Het begon eigenlijk met een interview uh, van Jop Cohen over de koers van de partij. En de vraag die dan nu telkens gesteld. Wordt, moet de partij meer richting SP of blijven op de positie links van het midden? Hoe staan de kandidaten in die discussie? Nou, Dat, dat begon al in, in Rotterdam. Toen werd er de vraag gesteld: van uh, ja, nou ja, stel dat we weer mogen gaan regeren, de partij weer mag gaan regeren. Met wie wil, uh, ja, wilt u dan samenwerken? En toen zeiden er vier met het CDA en Lut Jacobi zei met de SP. En daar wilden ze vanavond nog wel even op, op terugkomen... want dat vond ze toch wel uh, opvallend. En toen ontstond de volgende discussie. Ik kwam net uit een debat waarin ik wekenlang overigens... bezig ben geweest om de euro te verdedigen... en waarin elke keer elke motie van de PVV om te zeggen... geen steun meer aan Griekenland, geen steun meer aan de euro werd gesteund door de SP. En, en vanuit die achtergrond dacht ik, ja, tenzij ze echt fundamenteel veranderen van dat soort punten... is het nog helemaal niet zo makkelijk om op dat soort hoofdonderwerpen... ook de AOW-leeftijdverhoging, ja. met ze samen te werken. Maar tegelijk heb ik er toen ook bij gezegd, de SP is als het over sociale zaken gaat... een linkse partij, en wij zijn ook een linkse partij. Ik heb niets tegen regeren met de SP, maar ik wil niet zomaar een meerderheid halen... om dit land de 21e eeuw in te helpen. Nee, we, heb, we staan voor ongelooflijk grote opdrachten... Uitdagingen die allemaal van ons allemaal pijn zullen vragen. Ook als het de Partij van de Arbeid gaat regeren. We maken dan een mooier land, maar dat gaat niet zonder inspanningen. En voor die inspanning is draagvlak nodig. Breder draagvlak. We zien het nu bij Rutte. Die zoekt met 75 en een halve zetel een meerderheid voor een afbraakbeleid. Op die manier help je Nederland niet verder. Ik zoek straks met de Partij van de Arbeid naar een grotere coalitie om die belangrijke hervormingen die Nederland nodig heeft... ook daadwerkelijk vorm te kunnen geven. En dan rijk je over het midden. En de eerste die je dan tegenkomt, is het CDA. Dank je wel. Er is een ander meningsverschil. En daarvoor gaan we met elkaar in debat. En dat is over wat de positie van de PvdA zou moeten zijn. En dat meningsverschil is... moet die PvdA toch wat meer naar traditionele links? Ik denk dat Diederik en uh, Ronald en Lutz daarvoor voorstellen hebben gedaan... de afgelopen debatten... Um, of wil je een, PVDA, een nieuwe PvdA die met zijn tijd meegaat. Die niet tegen mensen zegt, en dat is mijn grote kritiek ook altijd op de Socialistische Partij. De Socialistische Partij zegt tegen mensen, de wereld is veranderd, maar we veranderen hem wel terug. No way. De volgende leider van de Partij van de Arbeid moet er echt in slagen. En wij zijn echt de enigen die dat kunnen ook echt om een zo breed mogelijke progressieve coalitie te smeden... door de brug te slaan naar alle partijen die samen met ons het alternatief willen neerzetten voor dit kabinet. En daarom heb ik ook in Rotterdam gezegd, voor mij het CDA... omdat het CDA nu op een dwaalspoor zit waar ze van afgebracht moeten worden. Dus dat is het CDA, dat niet het CDA is van Maxime Verhagen die dit avontuur met Wilders is aangegaan... En naar het andere, het progressieve CDA, moeten wij zeggen ja, met ons valt samen te werken. Want wij zijn allebei brede volkspartijen die als we de krachten, die progressieve krachten verenigen, dan zijn wij de ruggengraat van Nederland met alle partijen ten links van ons ook. Maar daarom staat mijn deur voor dat deel van het CDA altijd open. Dank je wel. Nou, je hoort het, Clary, die liefde voor de SP is nog steeds gering bij de Partij van de Arbeid. Hoewel ze dan vanavond wel zeiden van een aantal van, nou, regeren met de SP is wel een optie. Maar het blijft toch eigenlijk wel een beetje een hele vreemde discussie. Want, nou ja, ja. kijk je naar de peilingen van de Partij van de Arbeid en het CDA... dan, dan is dat voor een basis van een kabinet bijzonder smal. En het idee... Um, zeggen of het is nog niet echt doorgedrongen lijkt wel bij de Partij van de Arbeid... dat tegenwoordig voor een coalitie misschien wel drie of vier partijen nodig zijn. En ik heb ze niet over GroenLinks gehoord. Ik heb ze niet over D66 gehoord. Wat je in ieder geval dus wel kan merken is... ze willen regeren, het liefst met het CDA, als eerste partner. En dat is wat je wel veel hoort bij de Partij van de Arbeid. Dus bij die vier kandidaten, behalve bij Kobi. Dat is toch de wens om de crisis um, door het midden op te lossen... Uh, je hoort ook vaak, ja, wij, de Partij van de Arbeid en het CDA... hebben samen die verzorgingstaat uh, opgebouwd. En het zou mooi zijn als die middenpartijen dat ook weer... Zo moet zeggen, met een brede coalitie die verzorgingstaat uh, gaan hervormen. Goed, ze verwijten de SP hang naar het verleden. Maar deze hang naar het midden en het idee dat het midden nog de macht heeft in Nederland... zou je ook nog wel een hang naar het verleden kunnen noemen. Zeker, ja. Nou, nou, uh, nou werd er gezegd dat deze leidersverkiezing uh, zoveel positieve energie losmaakt... in. De partij uh, Er werd ook gesproken over Amerikaanse toestanden in positieve zin. Uh, um, voel jij dat ook zo eigenlijk? Ja, dit, dit, dit maakt echt wel wat, wat, wat los in de partij. Uh, d, d, d, er gebeurt wat. Uh, allemaal mensen belden zich aan. Uh, het, het proces van, van democratie en idee is wel op gang gekomen. Maar ja, uh, houden ze dat vol? En dat merkte hij vanavond alle kandidaten... Uh, dat ze zeiden natuurlijk allemaal, ik ga winnen. Maar vervolgens zeiden ze ook, van, we willen dit gevoel van, van deze twee weken... van deze campagne zien vast te houden, de energie die nu loskomt. Want je gaat je natuurlijk wel voorstellen, uh, nu is er heel veel positieve energie... maar er kan er maar één winnen. Dus straks zit daar in de fractie één winnaar en vier verliezers. Ja, en wat gaat dat voor de sfeer betekenen? Nou, ze hebben allemaal tegen mij gezegd... Uh, het wordt even slikken als ik verlies... maar ik zal mijn uh, verlies uh, dragen als een man of een vrouw. En dan gaan we moedig voorwaarts... en we proberen deze positieve energie vast te houden. Dus men, men probeert wel een soort gevoel te creëren... alsof er een soort keerpunt is in de partij... Ja, dat het vertrek van Job Cohen, hoe zuur het ook voor hem is... Uh, wel een impuls heeft gegeven. Ja. Maar nu komt er nou duidelijkheid voor wie uh, de definitieve leider wordt... Nou ja, vandaag dus zijn dus de stempelsbiljetten in de brievenbus gevallen. Nou, de leden kunnen die tot 14 maart opsturen. En dan gaan ze tellen, een heel ingewikkeld systeem. En dan vrijdag 16 maart op het partijbureau in Amsterdam uh, wordt de winnaar bekendgemaakt. Oké, okay, tot dan. Joost Vullings. One day I know.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 Let's Oh again Oh again Oh again One day I know I feel strong. Home Again, Michael Kiwanuka. Hij won, in, hij won de BBC Sound of 2012-competitie. En hij wordt dus gezien als de belofte voor 2012. Hij komt uit Oeganda trouwens. Een uh, wetenschappelijk onderzoek naar de rol van wetenschappers. Er zit iets van een drosteffect in, maar Erwin van Rijswoud heeft serieus gekeken... naar het optreden van wetenschappers in onder andere de media. En morgen hoopt hij te promoveren aan de Radboud Universiteit. Dat is helemaal correct. Dat is helemaal correct, welkom. Ja. Zeg, Wat maakt dit uh, onderwerp zo proefschriftwaardig eigenlijk? Nou, er is veel bekend over de rol van wetenschappers in, beleid, in beleidsontwikkeling... of de rol van wetenschappers in uh, publiekscommunicatie en dat soort kwesties. Maar daarbij wordt vaak een wat hoger abstractieniveau gekozen. Hè. Dus uh, grote, uh, grote polls of uh, enquêtes onder wetenschappers of wat anoniemere processen. En door juist te kijken naar de rol van individuele wetenschappers... kan je daar een bijdrage aan leveren aan, die, aan dat begrip van wat die wetenschapper doet. Ja, en hoeveel wetenschappers heb je onderzocht? Ik heb voor twee vakgebieden die, uh, die veel in de media en in politieke aandacht staan... heb ik uh, daar de topwetenschappers uit geselecteerd. En voor de, waren dat, uh, voor de virologie waren dat drie wetenschappers en voor waterveiligheid vier en waarom speciaal die, uh, die, uh, die vakgebieden. terreinen? Ja, ja omdat daar, dus, daar gebeurt het meest. Hè. Als je kijkt naar de rol van wetenschappers in de media... dan heb je wetenschappers die gewoon over hun vakgebied vertellen. Ja. Of het nou neutrino's zijn of een, een sociaal wetenschappelijk onderzoek. Maar deze wetenschappers die doen meer, die, hebben, die houden zich actief met beleidsvorming bezig. Ja. Met thema's die burgers uh, uh, nauw in het hart liggen. Ja. Of nou gaat het om veiligheid uh, ja. tegen virus. Virologie virussen. was natuurlijk heel erg in het in nieuws ook de laatste jaren. Ja, natuurlijk. Jaren. Maar, maar ook uh, dijkverhoging in het licht van klimaatverandering, dat soort kwesties. Ja. Ja, en de rol van wetenschappers is daardoor anders dan die in, in zeg maar de normale wetenschappers die, uh, die over hun vak communiceren. En daar is dus ook veel van te leren, hoe, ja. hoe ze dat doen. En hoe lange periode heb je onderzocht? Ik heb dus eerst de wetenschappers geselecteerd... die voor mijn studie in aanmerking kwamen. Ja. En vervolgens ben ik met die wetenschappers zelf... als wij terug gaan blikken op hun eigen carrière. Okay. En dan begint de studie dus eigenlijk... waar het voor die wetenschappers ook begonnen is. En voor de, voor de virologen was dat in de jaren tachtig... met de opkomst van AIDS en BSE. Ja. Dus dat is een periode van dertig jaar, zeg maar. Een periode van dertig ja. ja. jaar, en dat ja. is uh, een spannende periode. En voor die waterveiligheidsmensen... Uh, ja, die traden eigenlijk in de voetsporen van het grote deltaplan, de grote deltawerken. Ja. En daar is zo met de ruimte voor de rivieren begonnen te, wat kritieker te worden. En begonnen voor hen dus ook de, de maatschappelijke en de politieke ja. relevantie van hun vakgebied uh, in het gedrang te komen. Ja, want wat is eigenlijk het belang van wetenschappers om uh, zo naar buiten te treden in de media? Je zou zeggen, in eerste instantie moeten ze onderzoek doen. Ja, maar dat onderzoek heeft ook... Uh, vaker dan mensen denken, een hele duidelijke politieke relevantie. Als voorbeeld een van... politieke relevantie of een maatschappelijke relevantie? Ja, beide. beide, beide. Ja. Maar de maatschappelijke relevantie vertaalt zich dan weer in beleidskeuzes... die gemaakt worden. Hè. En, en dat is dan weer de politieke relevantie. Dus als je een voorbeeld mag geven van, van dijkverhoging... als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Nederlandse dijken niet voldoen... aan de, aan de normen die wettelijk gesteld worden... dan is dat voor die wetenschappers een, een belangrijk thema... om politiek gezien... Uh, aandacht op te laten vestigen. Ja, dus, dus um, um, wetenschappers hebben zelf, zijn zelf meer het belang gaan inzien... van optreden naar buiten toe om politieke invloed te kunnen uitoefenen. Om invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. Ja, ik denk, ik denk dat dat voor, uh, voor veel wetenschappers geldt. En dat, het, dat is denk ik niet een heel nieuw fenomeen. Maar voor veel uh, ja, bijvoorbeeld waterveiligheidsdeskundigen... was vroeger die toegang tot de politiek veel meer vanzelfsprekend. Zij hadden gewoon toegang tot de staatssecretaris of de minister. En ze dus hoefden ze niet in de kranten hun zegje te doen. Ze konden dat gewoon tegen de minister zeggen. Op een gegeven moment is, dat, uh, is die relatie doorbroken. Zijn de adviesraden herschikt. Ja. Ja, en hadden ze dus en minder direct lobbyisten toegang. veel lobbyisten ook natuurlijk. Hadden veel ook lobbyisten. Ja. Ja. Ja, en dus dus er kwam, een con concurrentie, kwam er concurrentie als het ware. Er kwam concurrentie ook van andere expertises. Ja. Dus de, de waterveiligheidsdeskundigen kregen concurrentie van ecologen... die ook een, een, een, de politieke dimensie van hun werk inzagen. Ja. En dat spel is, is, is zich dus steeds meer gaan uitspelen in de media. En daarom is bijvoorbeeld een ramp als Katrina... Uh, dat is ver weg van Nederland stond... prominent in de Nederlandse media naar voren gebracht... Om, omdat het gewoon liet zien wat er bijvoorbeeld gebeurt... als er een dijk in Nederland zou doorbreken. Dat ja. is een uh, schaalvoorbeeld ja. voor Nederland. Is daardoor ook um, iets veranderd in de manier waarop het publiek naar wetenschappers kijkt? Ik denk dat de manier waarop het, uh, het publiek naar de wetenschappers kijkt, dat, uh, in die zin is veranderd dat meer dan vroeger het veel sneller gaat en ook veel opener ligt. Dus de, de rol die wetenschappers spelen is niet meer, bevindt zich niet meer in de achterkamers, maar het bevindt zich veel meer in het uh, publieke domein. Ja. Het probleem daarbij is dat je dus veel ziet gebeuren. Je hebt kamerleden die uh, uh, die virologen aanklagen of daar kamervragen over stellen... en dat dan weer bij witte Witteman doen. Dus dat proces over wetenschap en over wetenschappelijke adviseren... dat ligt veel meer open. Het probleem is alleen dat dat voor veel mensen onduidelijk is... wat er dan precies gebeurt. Welke belangen door elkaar lopen, welke kwesties aangesproken worden... en hoe zo'n wetenschapper zich daarin... Positioneert. Ja. ja, en het, het lijkt ook wel um, um, of, of, laten we zeggen, uh, mensen die geen wetenschappelijke achtergrond hebben, maar hun informatie op allerlei mogelijke andere manieren halen, of die eigenlijk geen enkel uh, ontzag meer hebben voor de uh, wetenschappelijke achtergrond van de wetenschapper. Klopt dat? In sommige gevallen klopt dat. Als je ja. kijkt naar de discussie over halskankervaccinaties dan... Uh, dan is dat zeker het geval. In andere gevallen. Dat was Roel Coutinho die iedereen heeft geprobeerd te, te overtuigen. dat uh, uh, meisjes moesten worden ingeënt tegen baarmoederhalskanker. Ja, en dat er een, een, een bloemiste was die uh, uh, informatie op het internet heeft verzameld. dat heeft gebundeld in een boek. en vervolgens ja. een, een heftige campagne is gestart. om mensen ja, aan het denken te zetten over die vaccinatiecampagne. Ja, nou, we hebben Roel Coutinho aan de lijn. Die zit in Seattle. Meneer Coutinho, goedenavond. Ja. ja. Ja, uh, uh, goedemiddag nog. He, goedemiddag. Oh ja, sorry, bij u natuurlijk goedemiddag. Bij ons inmiddels ja. toch wel behoorlijk ver in de avond. Um, ja. uh, dit, dit, dit, dit verhaal uh, dat uh, Erwin van Rijswoud tot nu toe vertelt, uh, komt u dat? Uh, uh, zijn dat ook uw ervaringen? Ja, nou ja, goed, ik heb, ik heb dat natuurlijk heel lang meegemaakt. Ik heb uh, in de in eetperiode... Uh, was het zo, dat is dertig uh, jaar geleden, toen had je een soort vanzelfsprekende. Uh, ja, autoriteit. En nu is dat inderdaad voorkomen veranderd. Ja, maar het lijkt wel of u door af te dalen uit de Ivoren Toren, hè, daar werden wetenschappers altijd van beschuldigd dat ze daarin zaten, door af te dalen uit de Ivoren Toren en de media op te zoeken, dat u daarmee, u, ik zeg de wetenschappers in het algemeen eigenlijk, hè, ik zeg nu u, maar de wetenschappers in het algemeen, hun uh, gezag een beetje uh, te grabbel hebben gegooid. Of verloren zijn. Klopt dat? Ja, het is een ja, gezag verloren. Ik denk dat er inderdaad... Uh, kijk, er wordt natuurlijk naar iedereen op een andere manier gekeken. En de zelfsprekendheid mm -hmm. waarmee, uh, waarmee, dus, ja, waarmee, uh, waarmee je de dingen kunt zeggen... Dat, dat is inderdaad veranderd. Is dat een nadeel? Nou, dat denk ik op zich niet. Maar wat wel een bezwaar is, is dat er natuurlijk uh, ook mensen aan het debat meedoen... die uh, toch, ja eerlijk gezegd... Er relatief weinig van afweten en die stem even zwaar geroerd wordt, en dat is natuurlijk wel problematisch. Ja, en hoe, hoe, um, hoe reageert u daar dan op, bijvoorbeeld? Uh, nou ja, dat is, dat is een gegeven, en uh, ik denk dat je wat je moet doen is uh, luisteren naar wat mensen zeggen, daar inhoudelijk op ingaan. Uh, maar soms als die argumenten heel erg merkwaardig zijn... Ja, dan is dat wel eens bijzonder lastig, moet ja. ik zeggen. Hoor. Want is dat effectief, meneer Van Rijswoud? Uh, uh, uh, zoals uh, wetenschappers dan reageren op leken, laat ik maar zeggen. Nou, Het interessante is dat de heer Coutinho zegt... Van, je moet goed luisteren en daarop ingaan... en dan vervolgens in discussie treden met die mensen... en de, de argumenten goed wegen. Alleen mijn vraag is zelfs... Op welke, wat voor soort argumenten leg je dan? Leg je alleen op de feitelijke, wetenschappelijke argumenten? Of leg je ook op de, op, emotie. Op, op de emotionele of hè, mensen die redeneren vanuit een bepaalde positie? En dat standpunt denken, dus dat het niet alleen over de wetenschappelijke feiten gaat, maar ook vanuit de zeg maar, sociaal-politieke of sociaal-maatschappelijke positie die mensen innemen. Ik denk dat daar ook veel aandacht voor moet zijn ja. en dat dat in de discussies soms te weinig gebeurt. Meneer Coutinho? Let u dan op? Ja, dat, dat, dat is aan de ene kant maar Aan de andere kant denk ik dat je als wetenschapper ook geen... Uh, kijk, Ik wil je moet je met de politiek... Ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn als wetenschapper. Dus je moet juist wel aan de feiten houden en uh, geen politiek uh, bedrijven. Want ja, die apvi vaccinatie is daar een heel goed voorbeeld van. Je kunt heel goed laten zien wat voordelen zijn dat er eigenlijk geen risico's aan verbonden zijn. Ja, uiteindelijk is het toch aan de mensen zelf om daar beslissing over te nemen. Nou ja, uiteindelijk is het aan de mensen dan... zelf om u te geloven. <laughs> om u te geloven dat er geen risico's aan verbonden zijn. Toch? Uh, er, zijn, er zijn prachtige studies die laten zien dat er helemaal geen risico's aan verbonden zijn. Nee. Ja, het het, het is interessant aan die hele HPV-campagne, is dat... Uh, je kunt als wetenschapper denk ik niet meer zeggen, je moet geen politiek bedrijven. Het was een, een door en door gepolitiseerde kwestie. Want uh, de gezondheidsraad die was aan het werk gezet, eigenlijk in opdracht van de Tweede Kamer, om vooral maar snel met dat advies te komen. Dus eigenlijk voordat de gezondheidsraad uh, aan zijn werk begon, was het al een politieke kwestie. Hm. Wat is de les, meneer Coutinho, die je hieruit zou kon, kunnen trekken? Nou, ik denk dat wat, wat mij betreft, is het zo dat het voor de mensen. Dus het is ontzettend belangrijk is om mensen duidelijk te maken en ook te leren hoe informatie er tot stand komt. Want dat vind ik een van de lastigste dingen. Dat je uh, aan de ene kant hebt een, een wetenschappelijk gegeven wat ja, zorgvuldig getoetst is, wat gepubliceerd is, wat bekeken is door mensen. En aan de andere kant zijn er meningen. En die twee dingen die worden voor het publiek heel erg lastig. En dat is denk ik ook een kwestie van uh, ja, op scholen ook leren wat de waarde van informatie is. Je daar doorheen kunt kijken, want ik zie niet zo gemakkelijk een andere oplossing. Oké, okay. goed. Ik, ik, ik, dank, ik dank u uh, hartelijk dat u even vanuit Seattle aan de telefoon hebt uh, willen komen. Uh, is, is dat inderdaad de oplossing om uh, het verschil tussen uh, informatie en meningen om dat op scholen goed te. Uh... Ik denk dat het, dat het belangrijk is om dat te weten, hè, hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt. Maar verder dan dat is het ook belangrijk om uh, bijvoorbeeld als het over baanmiddelskankervancinatie gaat... om die meisjes niet alleen te leren om die wetenschappelijke informatie te waarderen... maar ook de morele en de, zeg maar de, de individuele kanten van het verhaal uh, te wegen en daarover te kunnen redeneren. Ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat een goede wetenschappelijke opleiding gaat... niet alleen over het kennen van de feiten en de procedures... maar ook over de normatieve en maatschappelijke betekenis daarvan. Oké. Okay. Goed, dat leren wij uit uw uh, proefschrift... Dat u uh, morgen gaat verdedigen? Dat hoop ik zeer. zeer. Ja. Heel veel succes daarbij en hartelijk dank. Ja. Erwin van Rijswoud. Graag gedaan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik sta tot Anneliese in de sneeuw. Ik kan niet lopen, hoe ver moet ik nog? Geen mens hoort dat ik schreeuw wanneer ik schreeuw. Maar het is al niet te min. Schreeuw ik soms toch oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik moet verder De sneeuw die mij verherblekt. Ik heb mijn hersens uit hun taak onthecht. Verder, verder, Ellen Tendamme. Vanavond was de première van haar nieuwe tournee in Haarlem. Morgen is het precies 70 jaar geleden dat Nederlands-Indië capituleerde. En daarom opent in het Museum Brombeek de tentoonstelling 1942, De Val van Indië. Ik ga erover praten met Ad van Liemt en veteraan Felix Bakker... om een beetje te praten, te reconstrueren wat die val nou precies inhoudt. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Uh, meneer Bakker, u vocht in 1942 als 16-jarige jongen voor het Korps Mariniers. Waar was u tijdens de capitulatie? Tijdens de capitulatie bevond ik mij aan de zuidkust van Oost-Java. Om ja? daar te, te, de Japaner af te wachten die ons dan uh, zou gaan interneren. Of de krijgsfouden maken. Juist. Uh, en en hoe, hoorde het? hoe hoorde u het? Nou, wij hoorden het, uh, we hebben het via de radio gehoord. Ja, ik niet, maar uh, onze uh, verbindingsman uh, heeft dat vernomen door de radio. En uh, toen bevonden we, we ons al dus, uh, in, de, in het berggebied ten zuiden van Malang. Juist. En dan moest u gewoon wachten tot de Japanners kwamen? Ja. Uh, meneer Van Liempt, hoe verliep de capitulatie eigenlijk? Uh, razendsnel, want uh, eind februari was de slag in de Javazee uh, die is het laatst, laatst hij dacht... En eigenlijk een week later was de capitulatie al daar. Dus in feite zijn de Japanners uh, als een mes door de boter gegaan. Ja, het ging hartstikke snel. Ja, uh, over het algemeen werd verwacht dat het leger het wel uh, aanzienlijk langer zou volhouden. Ik heb een brief uh, gelezen van Colijn, die toen in in, dat was een echte Indisch man... Hè, die ja. toen in Duitsland zat en die aan zijn vrouw schreef... nou, dat moet toch wel een paar weken kunnen volhouden. Een paar weken. Ja. Nou, goed. En maar, in werkelijkheid duurde het dus net en een week. Maar, maar de, de leger top... Was er eigenlijk van overtuigd dat ze het maar een paar dagen zouden volhouden? Ja. En wie, wie uh, ondertekende eigenlijk. Uh, de... Dat was uh, uh, Henk Ter Poorten, dat was de legercommandant. En die had daar ontzettend pesten over in. Want sowieso niet leuk om te capituleren. Maar. Hij had pas een dag of vier uh, van tevoren was hij de, uh, eigenlijk had hij het oppervoil gekregen. Het oppervoil was eigenlijk in handen volgens de wet toen van de gouverneur-generaal. Ja. Dat was de man met de driedubbele naam, Tjaarda van Stuykelburg-Staghouwe. En uh, de poortie hoorde dat opeens. Hij was buitengehouden en hij was van overtuigd dat hem gewoon een kunstje was geflikt. Dat hij, hij die capitulatie in zijn schoenen geschoven zou krijgen. Later bleek dat het eigenlijk een uh, idee van Londen was. Van de Nederlandse regering in Londen om die... Uh, landvoogd, uh, die, die gouverneur-generaal, om zijn prestigeverlies te voorkomen. Maar daar, daar heeft hij te poort altijd, natuurlijk enorm de pest in. Zijn ja. naam is altijd aan die capitulatie blijven hangen. Juist. Meneer Bakker, wat, wat was er eigenlijk in de dagen daaraan voorafgaand gebeurd? Uh, uh, hoe, hoe hebt u dat beleefd? Wat, wat voor gevechten waren er eigenlijk? Nou, het was dus zo dat uh, <coughs> na de verloren slag in de Javerzee... toen moest dus al het overgebleven marinepersoneel evacueren naar Australië... Ja. En die gingen dus allemaal naar uh, Chilachab, een haven aan de zuidkust van Java... om dus uh, naar Australië te evacueren. En de mariniers bleven achter. En ik bevond mij dus uh, bij de opleiding van uh, jonge mariniers. En wij werden toen uh, in, ingedeeld bij de twee compagnieën mariniers... die met twee compagnieën... Uh, ...dienstplichtigen van, van, het bewaking, van de marine bewakingsafdeling... ...het marinebataljon vormden. Ja, en, maar wat en deed wij werd, En wij werden onder uh, operationeel bevel gesteld van het, uh, van het Indische leger. En we zijn toen op de 4e maart pas uh, zijn we ingezet... Ja. ...om dus uh, naar richting Jombang te gaan... ...en van daaruit verder, om dus uh, de, de vertragende, vertragende gevechten te voeren om de eventuele terugtocht van het leger, eenheden van het leger, te dekken. Vertragende gevechten. Juist. Zag u het verlies aankomen? Uh, ja, toen je in gevecht raakte wel natuurlijk. Hè. Ja. Ik bedoel, dat je iedere keer weer... Dus op... Nou, bevo de, bevond ik mij bij een, uh, gevechtsgroep, een uh, <coughs> gevechtsverkenningsgroep van 40 man... onder leiding van luitenant Nats. Uh, we hadden de opdracht dus om... Uh, in ieder geval achter de linies van het leger te opereren. Hm. Maar uh, ja, dat leger trok terug. En toen zaten we dus eigenlijk alleen in, de, in, de, in het voorterrein als het ware. En werd ons ook gezegd van wat nu komt, dat is vijand. Ja. En, ja, de, en een, een grote vijandelijke overmacht zeiden ze al. Dus uh, daar, daar, daar moesten we maar mee doen. Nou en we hebben dus... Uh, ja, niet anders dan rustig afgewacht doordat ze kwamen. Uh, eerst met uh, twee vliegtuigen die uh, ons bestookten. Uh, die die oh, ja. zagen natuurlijk onze, auto, onze wagens. Ja. Dus uh, <laughs> wij bleven niet verborgen voor hen. En toen kwam ook de aanval. En ja, wat de Japanners eigenlijk al die tijd hebben gedaan. Ook in Malakka, in Maleisië in, uh, Ma dus. Uh, direct een omtrekkende beweging maken. Mm -hmm. Dus de, dus je omcirkelen en je, je zo in de tang nemen. Ja. Dus we hebben ons iedere keer uit die ontzingeling moeten vechten. Ja, juist, als van Liemd, uh. Je zei net, uh, het was binnen, als een mes door de boter, het was binnen een week bekeken. Er was aanvankelijk, dachten ze, dat het wel enige weken zou duren... maar zelfs dat was er al door al een soort beeld van dat het toch eigenlijk onbegonnen werk was. Nou, dat, uh, naar buiten toe helemaal niet, Want dat, uh, het Indische leger had zich naar buiten toe gepresenteerd als een onoverwinnelijke macht... Uh, uh, er is bijvoorbeeld uh, een filmpje van een parade van uh, de Koninginnendag ervoor. En als je dat commentaar hoort, het is echt uh, geweldige borstklopperijen... en een onoverwinnelijk leger. En dat beeld hadden ze zowel voor de Nederlandse-Indische gemeenschap... als ook voor die 70 miljoen Indonesiërs uh, hebben ze dat altijd hoog gehouden. Dit ja. is een onoverwinnelijk leger. Maar tegen beter weten? De, alleen de top wist dat dat niks voorstelde. Maar eh, de, de gemeenschap had eigenlijk behoorlijk veel vertrouwen. En de schok die het opleverde... toen dat leger dus eigenlijk onder het voet gelopen werd... die heeft heel lang nagedreund. En is naar mijn idee ook nog wel een van de redenen geweest... dat die Indonesiërs eigenlijk die Nederlanders nooit meer terug willen hebben. Er stond op een muur in Batavia, stond, stond gekalkt... Uh, de blanda's, de, de, de blanken uh, durven niet eens te vechten. Ze houden alleen van dansie, dansie. En daar, ik vind dat wel een mooi zinnetje waarmee ja. de, de, de, de geschoktheid van de Indische en van de Indonesische gemeenschap wel wordt aangegeven. Maar goed, dat is dus in feite het effect van die propaganda ja. geweest. Maar waarom deden ze dat überhaupt? Waarom hebben uh, ja, ze schijn? Je kunt als leider natuurlijk moeilijk zeggen: uh. wij, wij, wij zijn niks, wij stellen niks voor. Dus, maar de manier waarop het ging was zo ronkend ja. en zo overdreven. Ja, meneer Bakker, want waarom schreef u zich eigenlijk in bij dat leger? Was dat omdat u dacht dat het een onoverwinnelijk leger zou zijn? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat hebben we nooit gedacht. Wa waarom dan? We, we, we, we, als, als jongens wist ik al dat Japan de toekomstige vijand zou worden. Ja, maar en waarom, schreef als u, waarom schreef u zich dan in? Nou, uh, ik, bedoel, ik, ik, ben, ik heb een Hollandse vader en een Indonesische moeder. En Indonesi ik ben in Indonesië geboren. In Indië geboren. Nederlands-Indië was het toen. En dat beschouwde ik ook als mijn land. En als dan de advertenties komen van uh, we, hebben, we hebben jongens nodig uh, om te dienen. Om dus als vrijwilligers en ja, om je land te helpen verdedigen. En ik beschouwde Indonesië ook als mijn land. Indië dat uh -huh. was mijn land. Yeah. Geboorteland van mijn moeder. Uh, dan doe je toch niet anders, dan, dan, dan, dan meld je je gewoon. Ja. Punt uit. Dat is, zo simpel is dat. En was de voorbereiding een beetje goed? De voorbereiding, drie maanden lang zijn we als mariniers behoorlijk flink getraind. Uh, natuurlijk is dat, dat, dat, dat, dat ook de grootste... Ja. Uiterste dapperheid helpt ook nog absoluut niet tegenover een overmachtige vijand, nee. superieur bewapend, superieur getraind, met jaren oorlogservaring in China. Natuurlijk, maar daarom is het niet gezegd. Dus dat ik heb het nooit de minder gevoeld tijdens die gevechten. Oké, okay. Ad van Liempt, we zijn nu 70 jaar verder. Um, um, hebben de militairen van toen eigenlijk uh, voldoende aandacht gekregen? Was er voldoende aandacht, begrip voor? de positie waarin zij verkeerden? Mm, nou, het is toch eigenlijk... wel bijgeschreven als een enorme afgang. Uh, ook door, die, door die, uh, die... enorme propaganda... die er vanuit ging. Uh, maar er is eigenlijk... weinig aandacht besteed aan de individuele... Uh, situatie van die militairen. Die was volkomen uitzichtloos en onmogelijk. Ja. Uh, want de bewapening was... vergeleken bij de Japanse... Uh, dramatisch. Er was tekort aan alles. Het... Uh, uh, het verband met het moederland met was ook weg. Die zorgde altijd voor de wapens. Dus er, er was ook niks. Uh, Rob Nieuwhuis, een beroemde schrijver die heel veel over Indië heeft geschreven, die werd opgeroepen als uh, dienstplichtige. En die schrijft op een gegeven moment in een boekje erover dat hij uh, wacht moest lopen. Hij was eigenlijk een zieke broeder, maar hij moest invallen als wachtloper. Toen kreeg hij een pistool in zijn handen gedrukt uit 1903. Uh, ja. Uh, de, uh, dat is wel dat is Maar het is ja. natuurlijk ook eigenlijk misdadig... Hè, om mensen ja. de, uh, de oorlog in te sturen uh, met zo'n beperkte uh, ja. mogelijkheden. Ja. Goed, dat wordt nu in elk geval nu duidelijk gemaakt... in deze uh, tentoonstelling in Gronbeek. Uh, uh, blij met deze aandacht, meneer Bakker? Jazeker, ja, ja, want uh, het, eigenlijk is het zo weinig, dat weinig belicht ge ge yes. geworden... Hè, de, nou, dat wordt dan nu goed gemaakt door Museum Bronbeek... met de tentoonstelling 1942, De Val van Indië. Ja, maar dat dan moet jullie. het toch wel wat uitgebreider worden. Ja, ja, maar ik dank ja. jullie zover voor ja, uh, uh, dit gesprek. Ad van Liemt en uh, Felix Bakker, dank. Het is vijf voor twaalf. Christian Wolf moet de gifbeker helemaal leeg drinken. Morgen wordt er voor de wegens corruptie afgetreden president van Duitsland... een militaire afscheidsceremonie gehouden. Maar het regent afzeggingen van genodigden. Of zoals zei toen schrijft, es hagelt het abzagen. Aan de telefoon of Otto Frieke van de FDP. Dag meneer Frieke. Goedendag. 160 mensen hebben inmiddels geweigerd. het wordt waarschijnlijk nog veel meer. Hoe pijnlijk is dit voor, uh, voor Duitsland? Nou, ik denk dat het gehele geschiedenis um, um, met, met Wolf op het moment heel pijnlijk is. Het is een probleem dat typisch Duits is. Uh, uh, meneer Wolf heeft, he heeft heel veel fouten gemaakt. Maar uh, de vraag hoe um, men reageert, die is ook, uh, denk ik, niet op de juiste manier. Maar wat is er typisch Duits aan? Nou, als er iemand iets fout heeft gedaan, dan, dan zegt men, nou, dan moet hij 100% uh, uh, weg uh, van het openbaar leven. En alle dingen die normaal zijn, die men formeel doet met het staatsleider, uh, um, die zullen daar niet gebeuren. En natuurlijk is het ook een, een, een grote ruzie over die uh, erepensioen die hij voor de rest van het leven zal krijgen. Kan die ceremonie dan niet beter worden afgeblazen? Um, nou, dit, dit, dit is de regel en dat doet men. Nou, de vraag is natuurlijk, zal Wolf niet zelfs hebben gezegd, oké, okay, nee, op dit moment niet. Ik wil eerst weten wat met de vraag van de verdachte kant van corruptie is. En als dat aan het eind komt, dan kunnen we het wel doen. Maar de probeert men nog het beste uit te halen. Ja. Maar het is niet eentralig. Maar ik begrijp dat uh, uh, mevrouw Merkel welkomt, Angela Merkel. Is dat dan niet een beetje schadelijk ook voor haar imago? En, en misschien een beetje, misschien hebben we ook een beetje een discussie met. Op het moment is de discussie in Duitsland op twee richtingen. Die ene zegt, oké, okay, we doen al nu twee, drie maanden en, en al die dingen zijn gebeurd. Nu is het ook genoeg en dan doen we de formale dingen nog. En er zijn andere mensen die zeggen, nee, het is een vraag van wat is juist om met iemand uh, om te gaan die zoiets heeft gedaan. En voor haar is het meestal iets waar ze zegt, dit is formaal dat wat ik moet doen en dan doe ik het ook. En, ik ben niet zeker. Die, die, die beelden zijn niet goed. En, en de vraag ook uh, wat die mensen ervan denken. Het beste zou altijd zijn te wachten en te kijken... wat gebeurt werkelijk met die verdachte. En dan was Den nebbel en het eind ook ook de, de, een juiste oplossing. Ja. Ik dank u wel, meneer Frieke. Dank u ook. en Nog een prettige avond. Tot zover het Oog van Vandaag. Morgen zit hier Chris Keijnen. Een goede nacht. Wat ik nog zou zeggen Und ein letztes Glas im Stehen. Dies ist Radio 1.